7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Rusland voelt niets voor militair ingrijpen in Libië. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... moeten de Libiërs hun problemen zelf oplossen zonder interventie van buitenaf. De VN Veiligheidsraad heeft het optreden van de Libische leider Gaddafi... veroordeeld en sancties ingesteld. Maar een militaire optie ligt nog niet op tafel. Wel wordt internationaal nagedacht over een no-fly-zone boven Libië... zodat de opstandelingen niet meer uit de lucht kunnen worden aangevallen. De Amerikaanse minister van Defensie Gates zegt dat voor de eventuele afkondiging van een vliegverbod... eerst de Libische luchtverdediging moet worden uitgeschakeld. Al met al zal het enkele weken duren voor een no-fly-zone van kracht is. De Verenigde Arabische Emiraten willen dat de VN-veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid neemt... om het Libische volk te beschermen. Het is niet duidelijk of de Emiraten daarmee vragen om militair ingrijpen. De regering van Tunesië gaat de gehate geheime politie ontmantelen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het besluit in overeenstemming met de principes en de waarden van de revolutie. Ontmanteling van de geheime politie was een van de belangrijkste eisen van de oppositie. De dienst is geregeld beschuldigd van mensenrechten schendingen en werd door de verdreven president Ben Ali gebruikt om de oppositie te onderdrukken. Als de tijdelijke regering haar belofte nakomt, zijn er op 24 juli verkiezingen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten is op zoek naar meer pleegouders. Elk jaar worden zo'n 25.000 kinderen voor korte of langere tijd uit huis geplaatst. Een pleeggezin is volgens de staatssecretaris het beste alternatief voor deze kinderen. Het probleem is dat ruim 60% van de Nederlanders denkt... dat ze niet in aanmerking komen voor pleegzorg. De campagne Ontdek de pleegouder in jezelf moet daar verandering in brengen. De staatssecretaris zegt dat iedereen boven de 21 zich kan aanmelden... Het kunnen behalve alleenstaanden of 55-plussers... ook gezinnen met twee vaders of twee moeders zijn. Het weer helder en droog, temperatuur dalend tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig, bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete Wouderijndijk, 4 kilometer. Op de A10-ring de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en knooppunt Meer, 5... En op de A12 van Den Haag naar Arnhem, 6 kilometer tussen Knopend Ouderijn en Bunuk. Dan is er een weg dicht. Dat gaat om de N36 tussen Almelo en Dedemsvaart. Die weg is in beide richtingen dicht tussen Westerhaar en Marienberg. Er is daar vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. En naar verwachting gaat de weg pas om 8 uur weer open. Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl er zijn weer goeie deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers. Nu een gratis Nokia N8 en 6 maanden 50% korting op een 2 jaar zakelijk mobiel bel- en e-mailabonnement. En u ontvangt een goedbon van voor 100 euro voor handige extra's. Kijk op kpn.com slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Toneelgroep De Appel speelt Messen in Hennen van David Harrower. Ik duw namen in dingen zoals ik messen in hennen doe. Regie, David Gijzen. Tot en met mij in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten, toneelgroepdappel.nl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 of bel 0800 0808. Dit is Radio 1. De NTR. Ja, Dames en heren, goedendag. Onze gast debuteerde bijna vier jaar geleden met Zondagsgeld, Een schitterende roman die zich afspeelde... op het benauwde Bikkers eiland in Amsterdam. En nu komt hij met Retour Palermo... waarin de prille liefde van een jong stel... danig op de proef wordt gesteld door het leven op het even ruige... als ondoorgrondelijke eiland Sicilië. Hier is Philip Snijder. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, in 2007 zat je ook op die plek. Inderdaad, ja. ja gedebuteerd ja. was je toen net met ja. een opvallend goed uh, geschreven boek. Zondagschild. Ja, dank je. En dan is meestal dat tweede boek uh, valt dan een beetje tegen. Maar niks is minder waar. Ja, dat, ja nou, ik, ik, ik hoop het niet. Ik hoop dat het niet tegenvalt, het, uh, de mensen die mij erover aanspreken zijn tot nog toe positief. Dus, ja, en twee prachtige kritiek heb je inmiddels al gekregen. Ja, ja zeker. Ja. Wat opvalt is uh, je sobere stijl. Uh, um, en heel minutieuze beschrijvingen van bijvoorbeeld ja. aanrakingen. Het is een heel sensitief boek, Retour dat is, dat Palermo. Dat is wel zo, ja, ja, ja. En... Ja, dat zijn allemaal dingen die niet zo, niet zo erg bewust gaan bij het schrijven. Het is niet zo dat, dat, ik, dat ik denk, oh, er moeten flink wat aanrakingen in dit boek. Dat, dat, dat gebeurt gewoon. Nee, dat, dat gebeurt gewoon. Maar wat wel, ja, wat wel duidelijk is, is uh, inmiddels, nou, na twee boeken, is dat ik de neiging heb de tijd te nemen voor details en, en momenten die ik blijkbaar ja, mooi vind of van belang vind. Uh, en daar niet zo snel overheen was. Ook al lijken het... Maar, ja, maar, maar, maar kleine, eh, op het oog niet veelzeggende mm -hmm. gebeurtenissen. En Ik heb de neiging om dan juist in te zoomen, te in te zoomen ja. en te onderzoeken... wat daar wat voor moois in kan zitten. Ja. Ja, terwijl een ja. hele grote gebeurtenis in een paar zinnen zomaar weer verteld kan zijn. Dat, zou, dat kan, ja. ja dat, dat gebeurt. gebeurt. Dat, ja, ja. En uh, wat betreft die aanrakingen... ik realiseerde me dat het zomaar zo zou kunnen zijn... dat de schrijver zelf, Philip Snijder, ja. daar niet zoveel van moet hebben. Van aangeraakt worden. Ja. Of, <laughs> uh, nou. Ja, dat. dat uh, nou, het is niet zo dat ik uh, onmiddellijk uh, schrik als iemand, als iemand me even betast. Maar het is <laughs> natuurlijk wel zo dat. Uh, ja, wacht even. Nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik, uh, het gaat natuurlijk ook om. De Sicilianen, hè, die ik heb meegemaakt, zelf ook heb mm -hmm. meegemaakt in, in mijn late puberteit, zo van mijn 18e tot mijn 27e. Je bent heel veel op Sicilië geweest? Ik ben veel op, op Sicilië geweest. En daar wordt veel aangeraakt, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Mensen hebben een, veel meer de, de neiging dan, dan Nederlanders om. Uh, om een arm om je heen te slaan, om je in je wang te knijpen. Om, uh, om, ja, ook kun je, je, samen... je wang knijpen? Ja, ook in je wang knijpen, ja, zich naar je toetrekken. En da daar moest ik, ja, met die, met die, die stijve, onhandige Neder Nederlander, dat Nederlander zijn, moest ik enorm aan wennen. En da dat zie je waarschijnlijk ook wel terug in het boek. Dus, ja. dus in die zin, ja. Uh, de... Jij dacht: Waar wil ze nou heen? Waar wil ze nou heen? Heb ik daar last van? Maar... ja, ja, hm. ja, ja, Nee, dat, dat is zeker waar. Dat, dat, de, de hof... Want die mannen, hof... mannen zoenen elkaar allemaal, hè? Ja. Ook al kennen ze elkaar oppervlakkig. Ja, ja, nee, zeker. Er wordt, er wordt flink gezoend onder mannen. En dat is ook iets waar de hoofdfiguur in het boek... maar ook ik zelf er, aan moest wennen in het begin. En in Retour ja, in het, in het Palermo uh, uh, wordt dat een beetje aangezet... in de zin van dat hij, een soort, dat hij zichzelf aan een test onderwerpt. Hè? Van, ik, ik kan dat ook, dat zoenen van mannen. Mm -hmm. En dat dan gaat overdrijven, hè? Hij, ja. uh, hij, hij zoent mannen die helemaal niet gezoend willen worden of moeten worden in, in Sicilië. Nee, dus want hij het is het dan weer niet de bedoeling nee. dat je de vader van een goede vriend... Nee, nee, nee vriend die, die die ligt natuurlijk heel, heel, heel gevoelig en, en subtiel. Overkwam dat je trouwens ook? Dat je zeg je? Dat overkwam dat je ook? Ja, dat is mij ongetwijfeld. De, de, de, wat, wat daar staat in die, in die passage... Dat, dat komt wel overeen met mijn eigen ervaring in die M tijd. Ja, ja zeker. Ja. Ja. <laughs> nou, je, je beschrijft de, de vriendschap uh, die je had uh, met een, uh, een journalist. Of die de hoofdfiguur ja. had met een journalist. Ik ja. weet niet, we moeten maar een beetje scheiden de hele tijd. Ja, het, wat maar goed, het gaat wel vanzelf. niet al te moeilijk over te doen. Uh, uh, uh, uh, Sandro uh, Toti. Ja. Na, en dan heb ik gegoogeld. Uh, er is in elk geval een voetballer die zo heet. <laughs> ja, hij... Hij heeft niet exact dezelfde naam als mijn vriend in de werkelijkheid had. Nee. Ja, maar, maar waarom deze naam dan? Want is het een bekende voetballer? Omdat die naam Sando lijkt Toti? op zijn echte naam. Ja, ja. ja dat, dat zit er een beetje achter. Ja. Maar Totti is wel een bestaande familienaam in, in Italië. Ja. ja. ja. Goed, uh, het nieuws van vandaag. Lampedusa is uh, veel in het nieuws. Want ja. er komen veel vluchtelingen uit Tunesië met boten naar Lampedusa. Staat er ook onbekend. Hè? Een klein eilandje tussen Sicilië en Zeker, uh, Afrika ja, in. Ja. Uh, ben je daar ooit geweest? Nee, daar ben ik niet geweest. Wel op, op, op een, een buureiland. Dat is iets groter. Pantelleria. Ook dat werd wel uh, gebruikt door, uh, door uh, nou, bootvluchtelingen mm -hmm. om uh, aan te meren. En dat is... Uh, ja, dat is een, een, een prachtig eiland. Ik, ik ben daar, uh, ja, wanneer het nou. In, in de tijd daar eigenlijk, dat het, het boek zo'n beetje speelt. Zo, uh, in de jaren zeventig ben ik daar een keer geweest. Met uh, uh, mijn toenmalige vriendin. En dat was nog redelijk uh, onontgonnen. Er was één, de havenplaats. Daar, daar waren wat toeristische winkeltjes. Maar zo gauw je daar buiten was, was het uh, vrij leeg. En er waren nog wat, wat kleine dorpjes. Maar, en veel Afrikaanse invloeden ook daar? Ja, veel Afrikaanse invloeden. Het was zelfs zo dat de, dat de mensen, de, de, de, de, de autochtone inwoners... hebben ook wel Arabische trekken in, in hun mm. uiterlijk. Dat je, je kan echt wel zien dat daar... Het ligt dichterbij... Bij Afrika dan, bij Sicilië ook. Dus, uh, ja. Net als Lampedusa. Dus. Net als Lampedusa, ja, inderdaad. Ja. Ja. En uh, uh, spreek je daar over met Italianen? Heb je daar gesprekken over? De, uh, of, ze, die, of ze te kampen hebben met, met die vluchtelingen? Nou, nee, ja, natuurlijk. Het, het is... Het, <coughs> uh, ik heb de laatste jaren niet, niet, zo, niet echt intensief contact met de Italianen. Maar dat, dat, dat, dat probleem van die immigratie, van die illegaal, illegale immigratie... Dat, dat leeft enorm natuurlijk. En uh, ja, dus het land is, wordt, is de laatste jaren overspoeld door, uh, door mensen uit Afrika... maar ook natuurlijk uit, uh, uit Oost-Europa. Mm -hmm. Er zijn enorm veel. Uh, Roemenen bijvoorbeeld. En Polen ook. toch? Polen, ja, zeker. Roemenen veel, ook omdat uh, de talen verwant zijn. Roemeens en Italiaans is, uh, ligt, ligt heel dicht bij elkaar. Dus Roemenen kunnen met de taal makkelijk uh, uit de voeten. Involgen. Ja, ja. ja. en die, heel vaak vinden ze ook werk in de, vooral, vooral dames, meisjes, als thuishulp. Daar hebben Italianen blijkbaar veel behoefte aan. Een, een moeder wordt wat ouder en heeft wel behoefte aan een thuishulp. Hè? Aan een meisje dat gewoon inwoont en... En haar helpt en, en boodschappen doet. En dat, dat doen heel vaak Roemeense meisjes, heb ik gezien. Ja. Ja. De goedkope arbeidskrachten ja. uit Oost-Europa. Ja, zeker. Ja. En dan nog ander Italiaans nieuws. Ik vergeet trouwens te melden dat jij uh, Italiaans hebt uh, gestudeerd. Ja, dat en is zo. Uh, ja. uh, <coughs> uiteindelijk ook uh, bij het Italiaanse instituut in Amsterdam ja. hebt gewerkt. Ja. Ja. Maar ja. nu ik inmiddels jaren... niet meer. Nee, geloof nee, ik. nee, nee, nee. Daarover later meer. Maar het Italiaans, een Italiaans festival over het werk van C's Notenboom staat in het Paro, een klein berichtje. Ja, Um, een festival gewijd aan zijn oeuvre. Ik heb altijd het idee dat de man veel meer wordt geëerd in de landen om ons heen dan in ons land zelf. Ja, de Hij is, is echt een, een, een schrijver die genoemd. Ja, Italianen zijn niet enorm op de hoogte van de Nederlandse literatuur natuurlijk. Maar Nutbam, he, die, die wordt altijd wel genoemd als een, een, een, een Nederlandse schrijver die onmiddellijk herkend wordt. Dat is, ja, ja. Waarom niet past zijn werk Italië. daar? Heb je daar idee? Wat zeg je? Van? Waarom past zijn werk daar? van Notenbaum? Ja. Ja, ik ben geen groot kenner van het werk van Notenboom. Maar uh, ik, ik geloof dat, dat hij ook in Spanje, in, in, in die mediterrane landen... erg goed ligt uh, met, met zijn boeken. Ja, dus dat, uh, dat geldt dus voor Italianen ook. En nu wordt er een, een heel festival... Uh, aan hem gewijd. In Port In, Porte de in de ja, ja, geweldig. Is ja. dat een mooie stad? Daar ben ik dat? nooit geweest. Oh. Nee, dat nee, kan ik je niet vertellen. Nee. Goed, de tegel ligt daar. Met de vraag of die ja. uh, wederom beschreven kan worden. En uh, luisteraars uh, kunnen zich melden op onze website radiokunststof.nl. En ook uh, via Twitter, uh, daar ben je volgens mij ook actief. Oh, wel. Ed Philip Ja. ja. ja. Um, en vorige keer, dat is dus vier jaar geleden... schreef je op die tegel Praat Minder... Comma, luister meer. Ja. Oh, en nu ja. zou het zomaar kunnen worden: werk minder, schrijf meer. <laughs> ja, ik, ik zou wel erg graag eh, meer tijd willen hebben voor het schrijven. Ja. Maar je bent al gestopt bij het Italiaanse ja, instituut. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is zo. Dat, dat was niet zo. Ja, dat, dat had ook al wat andere redenen dan alleen maar het feit dat het, het schrijverschap zich, <laughs> zich aandiende. Uh, maar ja, goed, ik, ik zou nu erg graag uh, ja, meer werktijd willen hebben voor het, uh, voor het schrijven. En ja, het is. Ja, dat, dat maar is heb je wat dat technisch? Niet dan? Bedoel... Nou ja, nee, ik moet natuurlijk ook, uh, ook wel wat verdienen. Dus er moet wat vertaald worden. Maar het is natuurlijk zo dat als je. Uh, dat is wat technisch, maar als je twee boeken hebt gepubliceerd. dan kan je uh, subsidies aanvragen uh, om bij het Letterenfonds, om ja. uh, wat, meer, uh, wat meer tijd te hebben voor, voor het schrijven. En dan, en, dan moet je nou nog ja, een ruimte vind... zien te vinden om te schrijven. Want oh, je vrouw ja. zei dat dat thuis allemaal erg ingewikkeld is ja. en dat jij ja. heel geconcentreerd moet zijn. Ja, nee, het, het, het, dat is inderdaad zo. Ja. En de werkruimte, dat is altijd een, een, een probleem uh, in, in mijn huis. Dus ik heb deze zomer ook uh, in, in allerlei... omdat ik uh, het manuscript moest inleveren mm -hmm. in de herfst... of eind, eind, eind van de herfst, heb ik in de zomer veel gewerkt aan het boek... Uh, en, en omdat het zomervakantie was, was iedereen natuurlijk ook thuis. Mijn, mijn dochters waren in het huis, dus dat ging niet zo heel goed. <lacht> toen heb ik vaak in, de hu in huizen gewerkt van mensen die op vakantie waren. Dus daar de plantjes water gegeven en uh, tegelijk En dan van de toog jij s ochtends uh, op je fiets. Ja, naar het gastenhuis en uh, daar werkte ik dan tot, uh, tot uh, in de avond. En ja. toen was dat boek daar dan toch zomaar, ja. vier jaar later. Uh, je tweede boek, Retour uh, Palermo. Ja. Um, ja, inmiddels twee uh, lovende kritieken, zowel in de Volkshand als, uh, als in Trouw. En dat gaan er waarschijnlijk uh, alleen maar meer worden. Uh, Zondagscheld, die eerste boek, was geïnspireerd op uh, je jeugd op het Amsterdamse Bikkers eiland. Ja. En um, opgegroeid in een arbeidersgezin. Zeker. Ook met autobiografische element. En dan, uh, dat ging trouwens over een jongetje van elf dat zich buitengesloten voelt in dat milieu. En nu is daar dus uh, retour Palermo. Opnieuw over een jongen die zich buitengesloten voelt. Alleen hij is flink wat ouder geworden. Ja, ja. 20. Achterin de 20 is ja. ja, ja. Omschrijven me eens? Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk twee... Uh, die jongen uh, manifesteert zich op twee, in, op twee leeftijden in dit boek. Hè? Is, uh, uh, uh, er zijn uh, uh, drie hoofdstukken. Of drie, uh, eigenlijk uh, het is een soort novelle in het boek, die uit drie episodes bestaat, die speelt op één dag in Palermo. En in die novelle is de hoofdfiguur, zo, loopt hij zo tegen de vijftig, gaat hij terug, retour naar Palermo. En hij gaat retour om, ja, toch wat sporen te zoeken van, van zijn ervaringen op eh, zijn achttiende, zijn negentiende, zo. Hè. En dat zijn andere episodes in het boek. Dus we zien die, die, die mannelijke hoofdfiguur... in twee leef, leeffases van zijn leven. Mm -hmm. uh, nou ja, het is in elk geval... Een, uh, iemand die zich niet zo makkelijk... Uh, uh, in groepen uh, kan, kan ontspannen... en, en meegaan met... Uh, uh, met de sfeer die daar heerst of, of uh, ja, wat, wat, uh, wat mensen bedenken aan. Hij voelt als, als zich de die... hele tijd een beetje opgelaten. Hij voelt zich behoorlijk opgelaten altijd, ja. ja dat is, uh... En ja, het, het is natuurlijk ook... Uh, het is iemand die uh, op zijn achttiende op zijn eigenlijk al het, het leven leidt hè, met, met, met een, een meisje... Van, een, uh, ja, van mensen die, die al jaren getrouwd Ingrid. zijn. Die heet Ingrid. Ja, ja, ja, ja. ja ik, ik vind. Had je die naam al voordat voor Wilders ermee kwam? Uh, ja, ja, ja, maar ik vind ook niet dat, dat, dat je die naam Ingrid nu per se niet meer kan gebruiken. Nee, omdat toevallig niet. Wilders. Dat, uh, nee, maar goed. is een prima naam. En, uh, dus ja, die, die, die, hij, hij, hij leeft een, een, een veel te ouderlijk en gezapig leven. Hè? Op, op zijn 18e. Hij is, al, hij is al twee of drie jaar woont hij al samen met dat meisje of zijn ze al, al, al een paar? En, en ja, opeens merkt hij als hij daar op dat Sicilië aankomt... voor het eerst in zijn leven, Na een, een, een vakantie heel ver weg. Van, jeetje, maar de, hoe, hoe leef ik nou eigenlijk om 18? Moet je, moet je eens kijken hoe, hoe je eigenlijk hoort te leven op je 18? wat ze worden opgenomen ja, in, in zo'n zo zo groep van, van, van mensen... Met, met een bruis onder leven, van stijlen die echt, echt genieten... Van hun jeugd en uh, ja, hij wordt daar met zijn neus opgedrukt. Van dit, dit is het is eigenlijk uh, totaal ja, dit, totaal uh, idioot. Uh, nou, dat hij ik, komt dat daar ik... in een ze komen daar in een hippie gemeenschap. Treft, ja, hele ja. sensuele mensen, veel drinken, harsje roken, uh, ja. uh, veel aan elkaar zitten. Zeker. En hij ziet eigenlijk zijn vriendin, deze Ingrid, opeens op een andere manier. Ja, uh, ja, door ja. de ogen van in elk geval ja. Sandro, ja, de, de ja. Italiaanse vriend. Ja. En, en, en zoals gezegd uh, zijn het eigenlijk twee boeken in één. <coughs> Want je hebt ja. de, uh, de oudere hoofdfiguur en de jongere versie. En de oudere kijkt dus terug op, uh, op die jongere uh, variant van zichzelf. Ja. Um, en misschien kun je een fragment voorlezen... Uh, ja. wanneer die dus tegen de 50 loopt, teruggaat naar Palermo... Ja. Vrouw en dochters heeft hij achtergelaten in uh, dat zuidelijke plaatsje op Sicilië. In Agrigento, ja. Hij is voor het eerst inderdaad na, na, na 30 jaar weer terug uh, in, uh, op Sicilië. Mm -hmm. En uh, uh, uh, hij bezoekt alleen. Hij heeft de bus genomen uit het zuiden en uh, komt, uh, doet een dag Palermo... Ook omdat hij uh, het beeld wil zien. He, er, is, er is een standbeeld uh, uh, opgericht voor die belangrijke vriend, die, Itali die Siciliaanse vriend, die, die journalist. Die is kennelijk zo belangrijk geworden als journalist dat de gemeente Palermo een beeld, een borstbeeld voor hem heeft neergezet. En dat wil hij gaan zien. En zijn weg daar naartoe, naar het, naar het bezoeken van dat beeld, die volg je op die dag in het boek. Uh, en uh, uh, smorgels, komt hij daar al aan? En besluit hij om eh, eerst een bezoek te brengen aan het eh, de catacombe van de van het capucijnklooster in eh, Palermo. Dat, dat, dat bestaat ook echt. En dat is een, uh, iets heel bizars. Het is een, een, een, inderdaad een klooster waar nog uh, waar monniken wonen, een bewoond mm -hmm. klooster. En die hebben uh, uh, beneden uh, in hun uh, kelders, zeg maar, in hun catacombe uh, Daar worden al eeuwenlang uh, gemummificeerde notabelen. Aan de muur gehangen. Dus er hangen honderden gemummificeerde uh, uh, Palermitanen, vaak uh, inderdaad uh, van, van de hogere klasse, uh, uh, in rijen boven en onder elkaar. Echt, echt honderden, misschien zelfs wel, wel duizenden. En dat kan je als toerist gewoon bezoeken. Dat is een, een toeristische uh, attractie. Heb uh, je het gemist. Ja, het is, uh, het is heel bizar. Uh, Ik en hij is kent... op internet, je kunt ja. het zien, hè? De, ja, zeker. De foto's ja, ja, je kan dat zien. Van ja, de uh, Dood, eng. Ja, ja het, is, uh, het is heel vreemd. En hij heeft dat gezien uh, uh, op zijn achttiende... Op zijn mm -hmm. toen hij daar met, met Ingrid was. En besluit op die dag Palermo... om, uh, om eerst, eerst een bezoek te brengen aan die catacomben. Waarom? Uh, weet hij niet. Hij, hij, hij krijgt een, een ingeving. Je moet, je moet daar eens even gaan, weer, weer naartoe. En uh, hij, ja, hij, komt daar, uh, hij komt daar aan en slentert wat rond... En in dit, in dit stukje ja, uh, probeer ik een, een, een beeld te geven van, van die ruimte en, en van wat hij daar, daar ziet. Vanaf de gewelfde plafonds zetten de TL-buizen de mummies in een schel trillend licht dat ze pijn lijkt te doen. Verder wandelend laat ik mijn blik van het ene hoofd naar het andere gaan. Sommigen hebben een bosje haar op de schedel behouden... En ook zie ik een paar nog verbazend aristocratische snorren. Door het geheime procedé van de monniken om de lichamen te prepareren... zijn op veel neuzen, konen en kinnen... stukken van de tot vliesdun karton verdroogde huid overgebleven. Bij sommige mummies is het, is het hele gelaat nog bedekt. Al gapen boven en onder steeds wel de donkere leegtes... van de oogkassen en mondholtes. Ik zie uitdrukkingen die sprekender en indringender zijn... dan je bij een levend mens ooit zal vinden. Er hangen doden tussen die me hun eeuwenoude smarten lijken toe te gillen. Die de botten van hun armen om mijn nek lijken te willen slaan... om bij me uit te huilen en steun te zoeken. Anderen kijken me met een glimlach van behagelijkheid... volkomen sereen en tevreden aan. Weer anderen lijken ook na zo'n lange tijd nog te koken van razernij... over wat de dood hun heeft aangedaan. Ze staan op scherp om als het moment daar is... krijsend van de muur los te springen, over het hek te klauteren... en het mij te laten bezuren dat ik onder hun ogen levend durf te zijn. Ik merk dat mijn blik niet meer zonder systeem van hoofd naar hoofd wipt... maar dat ik inmiddels op zoek ben naar bepaalde trekken... in die gehavende gezichten... Bij elk nieuw in beeld verschijnende doodskop vraag ik me nu af... of die misschien op iemand lijkt die mij bekend is. Bij Gerrit Komrij, vijf mummies geleden, is dat begonnen. En hier, waar ik nu sta, hangt er naar de doodhunkeronde prins Klaus... naast mijn tante Ali, die ik als jongen ooit op het Bikkers eiland tegenkwam... nadat ze opgegeven was... Vanuit haar door kanker weggeteerde gezicht probeerde ze toen... zich bewust van haar eigen aanjagende voorkomen... geruststellend naar me te glimlachen. Ook deze, tweede, ook deze tweede keer dat ik hier ben, zoveel jaren ouder... lijkt ik te moeten uitwijken naar een spel. Naar het verkleden van de werkelijkheid om deze plek te kunnen verdragen. Een hysterisch brullende Hitler. Mijn vader tijdens een epileptische aanval... Dikke Janna op de rand van een orgasme. Maradona die net heeft gescoord. Mijn pasgeboren dochtertje met buikkrampen. De homo-barman die mij een uur geleden met één blik een heel pakket aan verschillende boodschappen toeflitste. bij het inschenken van mijn tweede glas wijn. Ja, Philip Snijder leest voor uit Retour Palermo, zijn nieuwe boek. Um, die mummies, hoe, hoe heb je dit, deze scène beschreven? Ben je daar echt naartoe gegaan met, met een aantekenboekje? En... Nee. nee. Nee, dat heb ik niet gedaan. Uh, dit, is, nee, dit is echt uh, gebaseerd op uh, mijn herinnering. Nou ja, ik kwam natuurlijk uh, van mijn 18e tot mijn 27e zo ongeveer vaak op Sicilië. Mm -hmm. en ik ben daar geloof ik één of twee keer geweest in die tijd. En dit heb ik dus geschreven nou ja, het afgelopen jaar. Uh, dat was gebaseerd op mijn herinneringen. En het is wel zo, ik ben uh, deze herfst in Palermo geweest... met een, uh, een beurs van het Letterenfonds, waarvoor ja. ik zeer dankbaar ben. Uh, daar heb ik een maand uh, gewerkt. En toen ben ik ook weer teruggegaan om te kijken of ik iets aan deze passage moest doen... Of, dat, of, daar, of daar echt grove fouten in zaten... dingen die echt helemaal niet klopten... En, en uh, toen ben ik inderdaad wel, wat jij zegt... met een aantekeningboekje, aantekeningenboekje ja, ja. Uh, daar gaan rondlopen. Maar dat heeft eigenlijk nauwelijks iets veranderd aan de passage. O, nee? Eigenlijk niet. Nee. Dat zat dus echt goed in je geheugen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dus, er staan ook niet echt heel veel details in, maar, maar dit, dit, dit, was echt, dit klopt. En ben je ja. ook net als de hoofdpersoon te buiten gaan... aan te zware witte wijn tussen de middag? Toen in Palermo bedoel ja? je, voordat ik... Uh, dat weet ik niet meer. <laughs> nee, natuurlijk niet. Um, die vriend hè, uh, speelt een prominente rol in het boek. Sandro, heet mm hij. -hmm. Um, wat, wat was dat voor iemand? Want die heeft dus echt bestaan. Die heb je ja. ontmoet toen je met die je heeft... toenmalige vriendin... voor het eerst naar Sicilië ja, afreist. Zeker. Ja, ja dat ja, personage, Sandro... dat, die, dat lijkt wel behoorlijk veel op, uh, op de figuur die ik heb, die ik mm -hmm. heb gekend. Ja, dat was een... Um, dat was een, een, een jongen die op zijn uh, zeventiende, achttiende al uh, politiek heel actief was. Ja, ja toen in Sicilië, uh, in Palermo misschien ook wel in andere steden in Italië... maar dat, dat heb ik niet kunnen volgen... was een heel sterk uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, jongerenactivisme in, in de politiek. Heel veel jongeren hielden zich met, uh, met uh, linkse politiek bezig... Er was een, een, een landelijke beweging die heette Lotta Continua. En, daar, en, en, en Sandro was op, ik geloof wel op zijn zeventiende, een van de van de lokale leiders van, van Lotta Continua in. in Sicilië in Palermo. Een charismatische jongen. Zeer charismatisch, ja, die hebben wij. Ja, bij toeval leren, leren kennen. Dat was inderdaad, we hadden we, we, we kampeerden ergens. En, en ontmoeten mensen op straat die iets verkochten... dat, dat, dat komt eigenlijk overeen met de beschrijving in het boek. En daar eh, nou, is een vriendschap uit voortgekomen. Hm. En was hij overtuigd politiek of was het ook gewoon hip? Ik bedoel, ja, wie was er niet politiek gaan, Precies, niet, Precies, dat, dat is natuurlijk uh, met, ja, met terugwerkende kracht wat, wat moeilijk te, te beoordelen. Het was natuurlijk ook erg in de mode hè, om, uh, om um, uh, links en, en revolutionair te zijn... Hij. Ja, hij uh, met, met zijn charisma was hij tussen al die. Want al, die hele vriendengroep was natuurlijk uh, was zeer betrokken bij, uh, bij de, bij de, de, de, de linkse en, en revolutionaire politiek. En met zijn charisma was, had hij zich opgewerkt tot, tot een van de leiders. Hij was ook echt op de universiteit een, een, een studentenleider. Hij leidde acties. En, uh, en hij en, werd een journalist ook. Ja, hij, ja zeker. Hij is. Uh, hij heeft. Hij heeft eerst nog uh, uh, uh, tijdens zijn studie een, uh, een reis gemaakt naar... Ja, dat is zeer uh, hip. <laughs> Christiania, ik weet niet of je dat iets zegt. Dat is, dat is in Denemarken, ja, in ja, ja. Kopenhagen. Okay, maar dat, die dat prachtige is... bakfiets ook vandaan. Komen. Inderdaad, ja. ja. Dat een, een, een, een groot hippie dorp. Het mm -hmm. begon als een, een commune, maar inmiddels is, is het een dorp. En daar heeft hij een, ooit een bezoek aan gebracht met zijn vriendin in, in de jaren 70. En daar een boek over geschreven. Een, een, wat, dat was, toen was hij nog maar twintig. Boek, dat is in, in Palermo uitgekomen. En daaruit is voortgekomen geloof ik dat hij is uh, uh, uh, aangenomen bij een, bij een krant. Bij Lora. En Lora was, dat is echt een, een beroemde uh, krant op Sicilië. Dat was uh, jarenlang de enige krant. Dat, althans dat is mij van vele kanten daar uh, duidelijk gemaakt. De enige krant die echt onafhankelijk bleef. Hoe moeilijk het ook was om dan, uh, ja, om, om dan te blijven bestaan. Die hebben jarenlang hebben, hebben die dus geen invloed ondergaan van, van uh, de, de politiek, de plaatselijke politiek of de, of de, of de maffia, zoals alle, bijna alle andere bladen ja. en media wel. Dus ook in zijn werk bleef hij zijn politieke engagement ja. trouw. Ja, ja, ja. ja. En, en ben je al die jaren contact met hem blijven houden? Uh, nee, nee, nee. Dat is, dat is gestopt uh, na, een, uh, na een aantal jaren. We er zijn, we zijn uh, toen met, met de vriendin die. Ja, Min of meer in het boek ook wel uh, uh, geportretteerd wordt, dus een aantal jaren, jaren jaar of zeven geloof ik, misschien nog al meer, misschien wel negen of tien. Uh, steeds naar Sicilië gegaan, elk, elk jaar. Uh, bij, uh, bij Sandro uh, gelogeerd, en toen heb ik hem gevolgd, ook in zijn, in zijn in politieke en in zijn journalistieke werk. En toen is er een, uh, een conflict gekomen, zoals dat kan gaan. En is dat contact. Ongeveer hetzelfde uh, soort conflict als in. Het nou boek. ja, dat lijkt wel een beetje op het, op het conflict. <laughs> Sandro in verleidt Ingrid. Ja ja ja, ja, ja, ja. En Sandro is veel knapper, vindt de hoofdpersoon. Dus hij begrijpt ja, het eigenlijk ook hij wel. Hij begrijpt het wel, ja, ja, ja. ja. Ah. Ja. Um, en uh, toen hoorde je op een gegeven moment dat hij was gestorven. En je vrouw vertelde ja. ons dat dat een behoorlijke schok voor je was. Ja, je dat, dat was een, een hele, hele bizarre uh, uh, uh, ontdekking. Um, nou ja, wij zouden toen inderdaad met het gezin weer een keer naar Sicilië gaan. Wij, wij doen vaak uh, huisruilen in de zomer. Hè? dan voor de vakantie ruil je met een buitenlands gezin van huis. Je betaalt allebei geen. Niets aan, aan je logies en je hebt een, een, een geriefelijk ja. huis. Ja, ja. Ja. En dat hebben we ook een keer gedaan en, uh, op Sicilië. En dat was dus de, de keer dat ik er na nou ja, misschien wel een naar 30 jaar of zo weer terugkwam. Um, en uh, eens even kijken. En toen voorafgaand aan dat bezoek dacht ik: ja, het zou natuurlijk wel aardig zijn als ik wat mensen uit die tijd weer terug kon vinden als ik die kon ontmoeten. Want je ook... had al in je hoofd dat je een boek over die periode... Nee had. hoor, oh, nee, nee, nee, Nee, dat, nee, dat niet. Nee, ik wilde graag wel, ja, wat mensen terugzien. Maar toen bedacht ik, hey, maar ik... eigenlijk ken ik van de meeste mensen alleen maar de voornaam. Dus ik, ik, kon, ik wilde Google daarbij gebruiken... maar dat ging helemaal niet omdat ik alleen maar een voornaam kende. Alleen natuurlijk wel van, uh, van Sandro. En dat heb ik toen inderdaad met zo'n zoekmachine eh, dacht ik. Nou, er kwam natuurlijk enorm veel informatie over hem. Hij heeft in de journalistiek gewerkt. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Er kwam helemaal niet zoveel. Wel, een aantal keren kwam zijn naam naar boven. Eh, maar eh, wat me vooral trof, waren twee, eh, twee communiqués van de gemeente Palermo, waarin eh, ja, werd gesteld, eh, eigenlijk een soort soort rauw communiquees, rauw advertenties mm -hmm. over die. Een belangrijke journalist die plotseling was overleden in, uh, drie jaar voordat ik dat, dat bericht zag. En, uh, ah ja, en dat er een, een borstbeeldvorm uh, zou worden geplaatst in het perscentrum van de gemeente Palermo. Dat, daar ging hij in die communiqués over. Dus, dus toen wist ik opeens dat hij al drie jaar uh, dood was. Ja. En dat was een uh, vreemde gewaarwording natuurlijk. Ja. ja. Want ja, een conflict, de, uh, jarenlange vriendschap toch? Dat had 15 jaar of zo geduurd? Ja, vriendschap, ja, ja, ja, ja die, die vriendschap was, uh, was heel hecht. Het was natuurlijk een beetje een eigenaardige vriendschap. Omdat je zo enorm ver van elkaar zit. En, uh, en elkaar, uh, ja, uh, hoogstens één keer per jaar, een paar weken ziet. Nou, dan was maar het wel heel intens. Dan was het heel intens. En dat, dat maakte het waarschijnlijk ook zo bijzonder. Dat je, uh, en is, het, is die schok dan ook uh, spijt? Heeft dat ook spijt in zich? Of wroeging van. Ik bedoel, dat, dat, dat nou ja, tot... ja, ik had natuurlijk wel graag, eh, op, ja, zoals je nu bent hè, tot rust gekomen... Met, in je leven allebei, misschien ik, of dat voor hem geld, weet ik, gold, weet ik niet... had ik nog wel graag eh, nagepraat over wat er gebeurd was natuurlijk. Dat, ja. Ik denk dat dat ook wel had gekund... En dat, is, dat was, bleek plotseling niet meer mogelijk te zijn. Dus dat, dat was vreemd. En ben je erachter gekomen wat voor leven hij in tussentijd heeft geleid? Want in het boek komt dat verder uh, niet aan de orde. Er ja, wordt wel het een en ander gesuggereerd. Ja, maar... nou ja, Hij heeft een, uh, uh, een, een, een erg mooie carrière doorlopen als journalist. Hij heeft uh, de, lang bij uh, Laura gewerkt. Bij die belangrijke plaatselijke krant. En die is... Uh, Opgeheven. Die, is, die is uiteindelijk toch, uh, ik geloof, financieel uh, ja, ja, bankroet gegaan. Misschien tegengewerkt door, door mensen die dat een uh, vervelende krant vonden. In elk geval zijn ze begin jaren negentig uh, toch uh, gestopt. En toen is hij, uh, heeft hij een uh, betrekking gekregen in Reggio di Calabria. Dat is net uh, in de punt van de teen waar je met de boot ja, ja, ja. Oversteek. Nou, daar heeft hij een, een krant geleid. Dus net Vlak even voordat je met die trein die veerboot inglijdt. Precies. Ingeleid. Precies. Dat is een grote stad ook heel treffend daar. en de claustrofobisch beschrijft. Ja, ja, ja. ja. Het, het eerste hoofdstuk speelt op de het speelt op in, ja, de treinen, treinen op een boot, uh, op die boot naar. Uh, naar Sicilië inderdaad ja. Ja. We gaan even naar de Siciliaanse Johnny Jordaan luisteren. Jouw eigen keuze. Kun je iets over hem zeggen? Als het mijn keuze is, is het geen Siciliaan. Oh, dan is het geen Siciliaan. Oké, met excuses. Wie is het dan wel? Nou, als is het Lucio Dalla. Ja, ja, ja. Nee, Lucio Dalla is is is geen Siciliaan. Maar wel een Italiaanse Johnny nou, het is ook niet echt een Junior dan. Nee, nee, nee. Lucio Dalla hoort, bij de, uh, hoort bij, de, bij de cantautori. Dus zeg maar de, de, de chansoniers van Italië. Dus mensen die echt, echt poëtische uh, teksten brengen. En, en muzikaal ook uh, uh, uh, mooi en verzorgd. Dus het is echt. Uh, nee, het zit, het zit wel iets, oh. iets. Het is niet echt een, een levenslied of zo. Het is echt een. Maar nou, een, een er kwam poëtisch, een Italiaanse uh, of Siciliaanse Junior dan in het boek. Ja, dat komt dus in het boek voor. Ja, ja, Oké, okay, ja. Okay, dit is een andere: Lucio Dalla. Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e a quelli che hanno niente da dire del tempo nero. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno Porterà una trasformazione Tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno Ogni Cristo scenderà dalla croce Anche gli uccelli faranno un ritorno Sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi giallo fanno e si farà l'amore, ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti Che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità. Lucio Dalla heet hij. De keuze van uh, Philip Snyder. Het is zeker geen Johnny Jordaan, geen Italiaanse variant daarvan. Als je hem ziet, zou je hem inderdaad eerder in Christiani uh, ja, toch? plaatsen. Ja, is ja. Een uh, hippie-gemeenschap. Het, het is ook een LP uit 1978. Hè. Dus dat, uh, ja, dat was uh, standaard, zie je, die mode. Ja, ja. Nee, Lucio Dalla is, is zeker geen. Het is echt een. een uh, ja, iemand en de die... titel van het liedje, La Noche Varra? Lanno que vera. Ja, ja, Lanno nou, okay. que vera. Zeg jij het maar gewoon. Het, het, het jaar dat gaat komen, ja. Het jaar dat gaat komen, uh, Philip Snijder, We spreken over je nieuwe boek Retour Palermo. Het gaat over uh, twee jonge mensen. Een Stelletje dat uh, vadertje en moedertje speelt, ja. uh, zoals hun vader dat omschrijft, wonen al samen op veel te jonge leeftijd. En. Uh, Um, nou ja, het is allemaal een beetje uh, treurig. In het weekend kijken ze naar de weekendquiz, geloof ik, mm -hmm. uh, van de AVRO. Ja. En, uh, en ga dan naar Sicilië en ontmoeten daar Sandro en zijn uh, vriendin. Ja. En ontdekken eigenlijk het, uh, het echte leven. En het contrast tussen uh, de hoofdpersonen en die Sandro kon bijna niet groter zijn, hè? Nee, dat is, dat is zeker zo. En, en ja... Die, die hoofdpersoon reageert daar eigenlijk op met een, met een soort, soort mannenverliefdheid. Hè? Daar, daar lijkt het nog het meest op. Hè? Een, een, een soort ja, onderwerping. Zo'n soort, uh, zo soort houding neemt hij aan. Want, uh, hij, hij, wil, hij wil bewonderen en, uh, en zich overleveren. En hij, ja, hij, hij zoekt eigenlijk zijn eigen. bijna zijn eigen vernedering. Hè? Hm. Hij, hij vindt zichzelf. Er blijft niets van hem over in, in vergelijking met die. Uh, met die Sandro. Ja. Uh, en, en dat ja, dat, dat, dat kwelt hem. En, en dat, dat, maar dat is ja, dat, dat is een beetje dat is wat, wat, in het, uh, wat hem overkomt in het boek. Ja. En, en dat is uh, waar het in uh, uh, jouw vorig boek eigenlijk ook over ging. Hè? Dat nou niet over die onderwerping trouwens, maar wel hm. dat de, de hoofdpersoon een buitenstaander is ja. uh, uh, en, en altijd afstand houdt en het een beetje beschouwt. Ja. Ja, nee, dat, uh, dat, dat, dat zeker. Ja, dat werd, dat werd ook heel goed gezegd. Uh, of, of, het zijn vaak van die, van die dingen die je zelf als schrijver moeilijk ziet, hoor. Want je, met je echt, toch echt uh, in die tekst zelf zit, maar in de, in de recensie in Trouw van, uh, van uh, Schouten... Schouten. Hè? Nee, ja. Uh, werd, dat, werd dat goed gezien? Dat inderdaad die, die, die hoofdfiguur uit, uh, uit Zondagsgeld. Ja, dat, dat die toch wel heel herkenbaar is ook in, uh, in dit boek. En, en vooral in, in, ja, door. Maar dat heb je toch die, zelf ook wel in de gaten. Het zal toch ook wel gewoon een karakterkwestie zijn van Philip Snijver. <husten> ja, ja, kijk, ik moet blijkbaar toch wel erg dicht bij mijn eigen persoon. en bij mijn eigen leven blijven en, in dat schrijven de, dat is ook in dit boek natuurlijk zo. Het heeft geen zin om, dat, waarom zou ik dat ook ontkennen? Dat, dat, dat is echt zo. En, en, ja, en waarom moet dat, denk je? Ja, de, de, de, de, de, dat concludeer je dan op een nou, gegeven niet, moment? Zo, maar... Niet in de zin van dat ik mezelf dat opleg, maar mm -hmm. dat, dat, dat, dat, dat op die manier uh, mijn tekst ontstaat. Dus dat ik uh, dingen zoek in mijn eigen persoon of in mijn eigen leven ja, die een die beetje, die wringen, die een beetje, die verkeerd zitten. En, en die opzoek om, om daar, van daaruit ja, kracht te vinden om te schrijven. Om een verhaal... Te... Het betekent niet dat ik per se... Eh, eh, voorkomen autobiografisch schrijven. Dat is helemaal niet zo. Dus er zit heel veel in dit boek dat bedacht is, verzonnen is, omdat ik dat nodig vond voor het verhaal. Ja. En voordat nou, mensen denken: oh, dat is het zoveelste autobiografische geschrift. Eh, dat is het eh, misschien nee. wel, maar het is een. een nee, nee, een... maar wat me aan het schrijven zit. Dat dat zijn. Ja, dat dat nou, denk ik dat, dat, dat eigenlijk voor. Voor, voor heel veel schrijvers geldt dat, dat dat zijn dingen in je eigen persoon of in je eigen leven die, die, ja, die, die, die, die niet opgelost moeten worden, maar die, die, die wringen, die een die beetje wat schuurt. Zou mm -hmm. zeggen. Ja, dat... En wanneer wist je, want toen ik je net vroeg uh, dat je terugging naar Sicilië en dacht: ik moet die Sandro weer eens opzoeken, ja. wat was dan het moment dat je dacht: die periode in mijn leven die moet ik beschrijven? Want dat wist je toen nog niet. Nou, het is natuurlijk het is een periode die, die heel belangrijk is geweest... voor mijn, de vorming van mijn persoonlijkheid. In Dat, welke zin dan? Nou, ik heb, da, ik, heb da, ik heb heel veel. De jongen die ik was, yeah, die, die heeft zich daar toch ook wel in de loop der jaren uh, geopend. En, en, en die, is, die is volwassen geworden in die contacten met die, met, met, met die Sicilianen heel veel. <laughs> ja, dat is echt wel zo. Ja. We, wij, maar, maar hoe? Ik, ik Wat nou ja, ik leefde tot mijn eerste bezoek aan, aan Sicilië. Ja, een, een, een, een, een vrij klein burgerlijk leven. Ook al was ik, uh, was ik een, een, een puber uh, van 18-jarige. Opgesloten in een, in een huisje en met wat familie daaromheen. Eten om 6 uur in het weekend. Ja, de weekend kreeg. Precies. En ik heb het grote geluk gehad dat toen, toen ik op Sicilië terecht kwam, dat ik terecht kwam in een, in een groep mensen die, die, die, die, in, die het. Het volle leven aan het beleven waren. Hmm. Het, het, het, het, althans, in mijn ogen, in mijn, in, in mijn beleving daarvan. En uh, ja, dat, dat, die hebben me een, een blik gegeven. Terwijl het, het, is, het, is eigenlijk een beetje, het is eigenlijk heel vreemd. Want ik kwam natuurlijk uit Amsterdam. En dat werd op Sicilië gezien als, als de stad waar. Hè, waar met, met alle mogelijkheden en waar de, waar de jongeren voorkomen vrij waren en waar, waar je hasje kon roken. En, en uh, terwijl ik uh, juist op Sicilië uh, die, die vrijheid uh, uh, om me heen voelde. En, en, ja. ja, want dus. de, de, de, het is ook zo mooi dat je het heel erg buiten jezelf plaatst. Ik heb het geluk gehad en dat ik toen die mensen ontmoette... wat ja. de hoofdfiguur in ja, de kook ja, heeft. Maar ja. jij hebt ze ook toegelaten. Ik bedoel, de echte burgerjongen uh, die om zes uur eet... en in het weekend naar de weekendquiz kijkt... die nou, wil, dus... laat zich natuurlijk niet in met, met dat soort types. nee. Nee, dus het goed, is zo dat is, gek is, dat, je, vind ja, ja, dat ja. je Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat Ja, die neiging heb ik altijd wel een beetje om, eh, om, om te denken... dat ik niets zelf bestuurd heb, ja, en niet zelf heb georganiseerd in mijn, in mijn <laughs> leven. Maar dat zal wel niet zo zijn. Nee, <laughs> nee, zal, nee volgens mij Ik ook niet. zal ook wel eens iets zelf gedaan hebben, ja. ja, ja. En dan denk je, dan schrijf ik hem aan een boekje over. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, wordt word het me misschien duidelijk. Ja, Wat wordt je veel duidelijk eigenlijk, als schrijvend? Nou, nou... Word je veel duidelijk, uh, ja... Nee, ik, ik, ik, ik geloof het niet. Ik geloof het niet, dat is... Uh, uh, uh, uh, het, het, ik geloof niet dat, dat, dat schrijven iets, iets, iets regelt in je leven... of iets oplost of zo. Dat, uh, de, de... Nou, met duidelijkheid verschaft. Op het moment dat je het uh, analyseert of erover oh, ja. nadenkt... of het nog eens beschrijft en dan ja. in een literaire vorm giet... Ja. ik kan me toch voorstellen dat er dan iets in het hoofd gebeurt. Ja, het is, het is natuurlijk wel. Uh, het feit dat het je lukt om, zo, uh, om, om een, een, een, ja, een belangrijke of heftige ervaring in je leven. Uh, ja, tot, tot fictie te maken. Mm -hmm. Dat. Uh, ja, dat, dat, daarmee krijgt het wel enige rust. Dat wel. Het, het, het, ja, het heeft dan een vorm gekregen. Misschien is dat wel helemaal niet de vorm die, je, die het had. Voordat, het, hè, voordat je aan het schrijven ging. Maar het heeft dan een, een vorm gekregen waarmee het. Maar met, waarin je het te rusten legt. Misschien dat dat, dat, dat, dat, wel, dat dat wel zo is, ja. Mm -hmm. ja, ja. En uh, wat is dat toch met dat schrijven in jou? Want het, net het, terwijl we naar, uh, hoe heet hij ook alweer, Lucio, Lucio daar ja, <laughs> luisteren. Ja, ja, ja, ja. Um, zei je van, ja, ja, het had allemaal veel sneller gekund. En, uh, de, ja. ja. Is, is het een worsteling, dat schrijven? Of? Ja, dat is het wel, ja. Ja, het schrijven is wel eens, ik, Ja, ik, ik ben een, een, moeizaam, sch, een moeizame schrijver. Uh, ja, het tweede boek uh, dat heeft lang op zich laten wachten, veel langer dan, dan eigenlijk nodig was. Ja, terwijl je uitgever zegt, nou ja, vier jaar tussen het eerste en het tweede boek is nou. Jawel, ook niet zo. Natuurlijk, dat is ook wel zo. Dat, dat heeft ze gelijk. Maar ik, ik heb gemerkt het, uh, toen ik uh, echt een, een, een werkritme weer kon ontwikkelen. Uh, dat ik, dat, ja, als je, dan, dan kan je echt voor jezelf vaststellen dat ja, als ik ga zitten, dan kan ik zoveel woorden schrijven per schrijfsessie. Dat, dat, dat is gewoon een, een keihard hm. feit. Elke keer weer. En dan kan je gewoon berekenen wanneer het boek klaar is. Maar ja, goed, ik, als je gedebuteerd bent, dan ben je. Onervaren. En je denkt, jeetje, dat is een, dat is een toevalstreffer geweest. Wat, wat leuk! Ik heb een boek geschreven, maar wie zegt dat dat eh, het was? jou weer overkomen, voelde. natuurlijk. Dat we er niks mee ja, jou Ja, ja te maken. nou ja, goed. Ja, ja dat, echt, dat, ik, dat dacht je. Dat had ik ook af en toe wel, ja. En ja, en dat ja, allerlei, allerlei psychologische processen die je, die je, die je tegenhouden bij, bij het voortwerken. En ik heb gemerkt dat het mij goed doet om gewoon keiharde afspraken te maken met, met de uitgever. En te zeggen, ja, ik teken nu dat contract en uh, ik lever het op die datum in. Ja, dat is, misschien is dat toch gewoon dat je zo lang in een, in een, ja, als, als op kantoor hebt gewerkt... en daar ook je verplichtingen had... dat je beter maar gewoon op, gewoon... op, die, op die manier te werk... ook als schrijver te werk kan gaan. Kan gaan hè? Met, met een baas. Alsof je naar kantoor Alsof gaat. Je dat is kan toch eigenlijk het leven en... dat jij het liefste leidt. Ja, nou, dat weet <laughs> ik ook weer niet precies. Nee, maar die, die, ja. die, die, die afspraken moeten er zijn. Dan, ja, dan kom jij er wel ja, mee. Ja, dat heb ik gemerkt, dat dat nodig is. Ja, ja. Dus uh, ja... Nee, het, is, het, is, het was natuurlijk ook zo dat, dat, dat Zondagsgeld... Uh, ja, dat had voor een debuut uh, succes. Hè? Dat, dat, dat, is, uh, dat werd ja, dat, uh, lovend besproken op veel, veel plaatsen. Vertaald het, in het Duits. Het is vertaald in het Duits. En uh, ja, Dat is natuurlijk prachtig, maar tegelijk uh, wordt dan... Ja, de lat, lat natuurlijk voor je volgende boek uh, voor jezelf uh, hoog, hooggelegd. Uh, en ja, het... het, het ik dacht, ja, dat, dat, dat moet natuurlijk wel eh, minstens even goed zijn. Hè. Dat, dat, is, dat, is, dat maakt het wat moeizaam. Maar goed, het is, het, het is er nu en ik heb nu... Eh, schrijven wordt, wordt niet makkelijker. Wordt niet Kun je het zelf eigenlijk nu wel geloven? Philip Snyder, comma, schrijver. <laughs> nou, ik vind, ik vind schrijver nog toch steeds wel een, een heel... Dat uh, vind, vind ik moeilijk om, om me om, om, om echt schrijver te noemen, Ja, ja. Ik denk dat het toch wel een, een, een erg... Uh... Hoe introduceer je jezelf dan? Ja, nou goed. Sch, schrijvend mens. Zo, nou ja. zo iets, ja. Nee, maar dat doet er niet zoveel toe. Maar ik vind het wel een... Uh, ja. Maar waarom kost dat je moeite? Wat? Nou ja, het, het, dat ik... Uh... Dat, broer, ik ben natuurlijk ook op, op vrij late leeftijd gedebuteerd. Hè? Dus ik heb een hele leven erop zitten zonder... Misschien als je, als je op je twintigste je schrijver mag noemen... dat dat veel makkelijker wordt. Dan is het natuurlijker. Ja, ik heb mijn hele het leven opgekeken tegen al die, al die geweldige schrijfmensen... die zich echt schrijver mochten noemen. En dat. Nou ja, is... En heel lang tegen die studie eerst aangehikt. Want die was 27 toen je met die studie startte. Ja, ja, nou ja nou, ik, ik, ik ben na de middelbare school. heb ik eerst een, een tijd lang een ander vak gestudeerd, pedagogiek. Ja. En dat die studie is gestrand. En eh, toen wilde ik overstappen naar, en, en, naar Nederlands. Maar toen moest ik in militair dienst. Want dat, dat, dat heeft ook nog bestaan in ja, Nederland. Ja. Ja. En, en toen werd het Italiaans onder invloed van die Siciliaanse vrienden? Ja, ja, ja dat komt daar echt uit voort. Ja, dat is die, die, die, die jarenlange zomerse bezoeken aan Sicilië... die, die hebben mij toegebracht om... Ja, ik, ik, ik had toen een, een, een, een, een vervelend leven wat, wat werk, werken betreft. Ik had allerlei uitzendbaantjes... en ik hobbelde van het ene werk, ja, het baantje naar het andere... En daar zat helemaal geen, geen uitzicht. Ik kwam, ik kwam daar niet uit. En Toen heb ik opeens besloten om... om eens, eh, ja Dat Italiaanse, dat had ik al, al, al wat geleerd. Om wat, eh, wat conversatie eh, daar op Sicilië. En dat, dat trok me toch wel erg. Maar ik dacht, dat, dat, dat lukt me nooit om nu nog eh, te gaan studeren. Hoe moet ik dat financieren? En toen belde ik zo in het wilde weg, terwijl ik zat te werken. Ik werkte in, in, een, in een hotel, in een, in, een, in, een, in een jeugdhotel aan de Bali... Uh, dacht ik, weet je wat, ik bel gewoon in het Wildeweg... de studentendecanen van de UvA. En ik sla dat nummer aan en, uh, en ik, ik zeg... Uh, dacht meneer, denkt u dat ik nog een studiebeurs kan krijgen? En, en toen had ik toevallig... Precies de persoon die ik moest hebben, die, die reageerde heel enthousiast. Ja, natuurlijk kan jij een studiebeurs krijgen, geen probleem. Als je dat nu aanvraagt, dan uh, kan je over een paar maanden studeren. En zo was uh, ik opeens van, van ja, uitzendbaantjes, jongen, uh, was ik student geworden. Ja. Italiaans, en dat is. Uh, ja, dat, dat en je een... vertelde nu alsof je dat ook nog steeds niet helemaal kan. Ja. Maar, en dat lag natuurlijk ook weer aan de decaan en niet aan het feit dat jij belde. Ja, ja, ja. ja. Ja, ik stuur me... Ja, nee. nee, maar die, die studie, dat, dat is, dat is, daar heb ik heel goede herinneringen aan. Is, uh, je bent nooit in Italië gaan wonen, hè? terwijl je met nee. een Italiaanse... Of een vrouw ik zou met een Italiaans bloed, in elk geval, toch? Nee, nee, oh. Nee, nee, oh, nee, nee, oh, nee. alleen maar een Italiaanse ja, achternaam. Ja, ja, ja. Nee, ik zou niet in Italië willen wonen. Nee, nee ik zou er wel, wel even willen, ver, willen verblijven. Maar ik zou... Italië is ook niet per se... Het land waar je als, als burger het uh, heel prettig hebt. Het naar je zin kunt wel... gaan nee, maken. Nee, nee. Nee, nee. nee, ik zou dat, ik zou dat uh, niet willen. Nee, nee. En voel je dan ook heel sterk dat contrast... zoals je dat ook beschrijft in, in dat boek? Want ik zit ook naar je te kijken. Er, er, er is ook echt niks Italiaans nee, aan jou. Niet. Nee, natuurlijk niet. Ik kan me zo voorstellen dat je je daar zo'n buitenstaande voelde... en dat dan toch ook iedere keer weer opzocht. alsof het... Ja. Oh, ja, ja, ik, ik was, ja, ik was natuurlijk altijd die... die, die kijk, Italianen en, en Sicilianen zeker... die hebben een enorme uh, sierlijkheid in hun, in hun persoon. In, in, hun, in hun optreden, in hun, in hun gestiek, in de manier waarop ze bewegen... De, de... Uh, maar was het dan de hele tijd een en en kwelling dat... of had je toch ook wel het gevoel dat je er iets van mee kon, <laughs> kon krijgen? Nou, of het, dat was, je erop was, mee... nee, het was eigenlijk toch wel, het was, het was bewondering, mm -hmm. maar nou, tegelijk ook wel, wel een kwelling. Want ik, ik, je hebt er dan toch de neiging om, om dat een beetje te imiteren van nu en dan. En dan, dan zag je hoe ongelooflijk dat mislukte. Hoe, dat dat helemaal niet bij jou hoorde. Dus dat, dat is ook wel, daar ben ik ook wel van afgestapt <laughs> de verloop van tijd. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, uh, nee dat, dat was inderdaad, ik, ik, ik keek daarnaar daar en bewonderde dat en, en, en, en ja, verbeet me dan zo'n beetje dat, dat, dat, dat, mij, dat, dat ik niet zo me kon bewegen en kon praten en, uh, en zo in het leven stond, ja. En nu is daar het derde boek alweer in de maak, heb ik begrepen. Ja. Want nu een buitenstaander die aan het woord gaat laten. Ja, dat zal wel weer. <laughs> ja, nee, ik heb inderdaad ik heb, eh, plannen voor een derde boek. Ik heb, ik heb jou er al iets over verteld. Het is... Uh, uh, ja, dat, heeft, dat boek dat komt voort... Uh, dus, dus, zondagsgeld kwam voort uit uh, mijn herinneringen aan mijn familie van uh, moederskant. En dit boek zou vooral over de, de, de herinneringen aan mijn vader en, uh, en zijn familie als basis hebben. En het idee is om... Uh, ja, het voert misschien wat ver met hier allemaal te vertellen. Ja, want maar... we hebben ook nog maar een minuut. Dus oh. misschien moet je het geheim ook maar bewaren. We hebben nog maar een minuut, ja. echt waar. Ja, ja het is ook. opeens voorbij. Maar ik zie dat de tegel goed aansluiten en het geheim enigszins onthult. Ja, toch? Waar het volgende boek over zal gaan. Ja, ik wou er ook even kijken. Dit wou ik graag Maar bij... het is mijn levensmotto, Philips. Ja, nou, dat, dat precies. Ik wou ook hier eigenlijk dit nog toevoegen. Oh, dat is aardig. Tussen haakjes, voor jullie. En dan staat daar. Er staat, het leven is een mop en een drama. Dat was je opa, hè? Die de Panorama verkocht. In Jordaan. Panorama. Met een, met een mop. en, en drama. En, ja. Ja, Dankjewel, Filip Snijder. Het is een prachtig boek, Retour Palermo. Nou, Dankjewel. we hopen dat het daar niet heel druk gaat worden deze zomer. Zo dadelijk twee dingen op deze zender met Margreet Rijntjes. Dank meneer Snijder. Dit was aflevering 2200 en, en, en... 41. 2241 morgen ontvangen wij popmuzikant Mijnder Talma die debuteert als dichter met Laat het orgel jammeren. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Als het op een of andere manier niet goed gaat, dan moet je dat ook heel duidelijk ventileren. Mensen zijn het beu, kijkers zijn het beu. Een deken van zwaarmoedigheid viel over mij heen. Het is niet mijn genre televisie, zou ik maar zeggen. Het laatste nieuws uit Medialand, de nationale nieuwsquiz en het radiodagboek. Waar gaat het leven over, als het over die grote vragen gaat? Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 En is er de nationale gids nalaten? U kunt beide aanvragen via nalaten.nl of bel 0900 2100 200. Lokaal tarief. Radar wierp een handschoen naar de verzekeraars en ASR pakte de mas eerste op. Wat gaan Real, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en Egon nu doen om u van hun woekerpolis te verlossen? We voelen ze aan de tand vanavond in Radar. Half negen bij de Tros op Nederland 1.